Met nu ZFM luncht. Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, daar zijn we weer. Jawel. Hey, doei! Hey. Had jij niet op gerekend hè dat ik er vandaag was? Nee, ik, nee, daar had ik niet op gerekend. Ja, ik ben ja. er weer. En is er weer hoor. Oh, gezellig. Wat gaan wij even doen vandaag? Nou, uh, kijk, uh, we hebben een programma, hè. Je meent het, dat echt heeft waar? Dat heeft CFM Lunch, heet dat. Oh, En dat dat dan goed? Ja, dat komt op de, op de radio, komt dat. Dus ze horen me nu allemaal? Dus ja, heel de wereld hoort je nu. Tot aan Bentveld? Nee. Nee. Tot in, uh, nou, ik wil niet veel zeggen, maar... Uh, gisteren was ik in Haarlem-Noord en ik zet mijn radio aan. En ja hoor, CFM Zandvoort. Dat ja, is meteen. Go goed, hè? Ja, ja. ja, we gaan steeds verder, hè stukje hè? Nou, we zijn uh, in heel Kennemerland te horen in de Eter. Tot aan Beverwijk aan toe. Tot aan de Velse Tunnel, dan houdt het op. Dan durf ik niks meer te zeggen als zoveel mensen horen. Ja. Tot aan Beverwijk aan toe en uh, grote delen <laughs> van Haarlem en... Zelfs tot in Hoofddorp, als het meer gunstig is, zelfs tot in Hoofddorp aan toe. Zo, die jongeze. Want, want onze collega Bart van der Meer, die hierna komt, die uh, kan ons wel eens uh, gewoon... Uh, in zijn auto in Hoofddorp kan hij ons al horen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja dat roept hij ook altijd, ja. hè? Wat ja. wij allemaal gezegd hebben. Ja, Jongens, dat uh, kan toch niet? Nee, wat, zeg, wat roepen jullie nou allemaal? Ja, dat krijgen we allemaal ja, tegen ons. Ja, ja, we allemaal ja, tegen ja, ons ja. gebruikt. Ja, ja, ja. Dan blij dat hij niet in de directie zit, want anders hadden we er lang uit <laughs> En welkom terug, dol. Ik ben blij dat je er weer bent. Nou, ik ben ook blij dat ik er weer ben. Heel fijn om weer lekker bezig te zijn hier. Ja, ja. Nou, we gaan er weer een leuke uitzending van maken, toch? Gaan we doen. Ja. Gaan we doen. Nou, om je even speciaal welkom te heten. Ah, wat lief. <lacht> Leuk. Hello, darling. This is Louis. Dalli.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 So, take a wrap, fellas Find an empty lap, fellas Our old favorite songs from way back when. So, darlin' gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Zo nou wel welkom hè. Nee. Nou wat, wat onverhoog. Welkom, onverhoog. welkom hè. Ja, is wel even ik voel ik voel me net maxima Maxima. Ja. Oh. Zoveel aandacht. Hè? Ja, oh, Leuk er, hoor. Ja, nou ja. ja, goed. Jij bent ons eigen koningin niet. Ja. <laughs> um, uh, u luistert naar CFM. Uh, Leuze aanbesteden. Vandaag tussen 12 en 2. En we hebben natuurlijk straks uh, het Regionieuws met Dolly. En als het goed is, hebben we ook nog iets. De vrijwilligersfacturen vandaag. En uh, 3 en 1 natuurlijk zometeen. Ja, komt ook nog. En, uh, <laughs> ja, en, en ik moet u natuurlijk uh, nog even vertellen. Dat u natuurlijk nog uh, steeds kunt stemmen. op onze de top 30. Dat Moeten we ook nog even doen hè? Jij ook trouwens, Dolly. Moet je wel even doen. Dat ja, uh, heb kan ik al... inderdaad nog niet gedaan. Nee, oh, nee, moet wel hoor. Dat is ja, wel belangrijk. Ik heb het vorig ja. jaar ook gedaan. Dat ja. is een leuk werkje trouwens. Geen leuk werkje om te te doen. Vertel nog eens hoe het in elkaar nou, zit. Het, kan via het, de, het, kan, de, het gaat dus om de platen die wij gedraaid hebben in de vinyljaren... van de afgelopen jaren. Die staan op internet. Ja. ja. En ja. Uh, nou, die, uit die lijst mag je dus een top 5 samenstellen. Van 5 tot, 1 tot en met 5. Ja. En uh, nou ja, die stuur je dan aan ons op. En uh, dan komt die inderdaad top 30. Of niet? Dat weten we niet. Het hangt van de Spannend. af. Kiest. Spannend. Uh, het kan dus uh, nu geheel makkelijk via onze CFM app. Als u die heeft op uw telefoon, op uw smartphone. Dan kunt u dat doen. Er zit namelijk een apart minuutje uh, vinyl top 30. En dan komt u op onze, op onze welkomstpagina terecht. Dan gaat u naar de stempagina. Daar ziet u de lijst. En boven die lijst staat een prachtig formuliertje van 1 tot en met 5 en een onderste balkje om je naam op in te vullen. Dat... Ja, er moet wel wat staan. Ik bedoel, als je het anoniem wil doen, dan zeg je gewoon anoniem. Dat is ook goed. Als er maar wat staat, moet het ja. wel ingevuld worden. Dat is wel belangrijk. Ja. En uh, dan klik je op het knopje verstuur. Nou. Hier, en makkelijker kunnen we het niet maken. Nee, dat, uh, dat moet mij gaan lukken. Ja, dat, dat, dat is al zoveel mensen gelukt, dat lukt jou ook wel. <laughs> Ik ga het proberen straks. En uh, men gaat zich een fantastische lijst aftekenen hoor. Er komen prachtige LP's in voor. Nou, en, er zijn ook hele mooie uh, uh, LP's geweest het afgelopen jaar. Uh, he? Bord, en als u nou toevallig ja. niet die, die app heeft. Ja. Dat kan. Ik kan, ja. kan, kan, ja. kan me niet voorstellen dat het zo is. Maar ja. misschien dat u toch die app niet heeft op uw telefoon. Of u heeft geen mobiele telefoon. Kan ook nog. Ja. Dan ga je gewoon uh, via internet naar www.devinieljaren.com. Dat is allemaal, allemaal aan elkaar. En ja. vinyl met een Y natuurlijk. Hè, dat dat ja. even, dus www.devinieljaren.webklik.nl. Uh, en dat webklik, dat is gewoon op zijn Nederlands. Klik. Dus K-L-I-K. Dus niet dat je denkt van dat moet C-L-I-C-K. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. k L-I-K. Juist. Gewoon klik. Ja. Punt nl. Nou, dan kom je op hetzelfde terecht en dan kun je het ook doen. Ja. ja. Kaas, kaars, informatiekaas. Ja. This is uh, you too. Every breaking wave. jaar uh, in september 2015 voor twee concerten naar Nederland komen in het Ziggo Dome. Dus, ik zou zeggen ga maar vast in de gaten houden dat de kaarten zijn. Hè? U2, twee concerten in het Ziggo Dome volgend jaar september. Als je een U2 fan bent, dat is altijd handig natuurlijk. Every Breaking Wave. En dit is uh, Tom O'Dell. Zo'n prachtig liedje dit. Geschreven door John Lennon, maar zo mooi gecoverd. Real Love.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 We'll be right Model. En uh, ik ontdekte dat nummer eigenlijk uh, twee weken geleden toen, uh, toen uh, Anders Sandberg de, de Euro Breakdown deed. En daar stond hij in. En toen hoorde ik dit liedje. Ik denk, verrek, dat ken ik. Oh ja, dat is. Uh, John Lennon heeft het zelf uh, nooit op een LT gezet. Nee, ja, op, op, op, op Anthology uh, en zo. Uh, maar niet officieel staat het op een, op een langspeelplaat van hem. Maar het is een heel mooi liedje. En um, de Beatles hebben het in 19. 93 of 1994 hebben ze het opgenomen. Op een oud tapeje van, van John Lennon. Wat ze van Joko gehad hadden. En dan hebben ze toen onder, de, onder leiding van uh, Jeff Lynne. Hebben ze dus George Paul en Ringo. Die hebben daar, um, die hebben daar dus een, uh, een, een, een opname van gemaakt van, van dit liedje. Dus het is ook een versie van de Beatles. Maar deze is, ik moet eerlijk zeggen. Deze is mooier. Ja, eerlijk. Ik deze mooie. Um, prachtig liedje dus van Tom O'Dell... en het, het heet Real Love. Oh ja, en als je de, de film uh, Imagine kent... de, de film, de, die is ook op DVD... De, de Imagine van John Lennon... daar zit hij helemaal aan het eind, dit liedje. <coughs> daar zingt hij het ook. John Lennon zelf dan. Oké, okay, uh, even kijken. Het is tijd voor 3 in één. Ja, het is tijd voor de 3 in één. We gaan 3 uh, in één. Ja, en dat is een hele mooie vandaag, hoor. Ja, In Ain Joe Jackson in, in, in. Don't you feel like trying something new? Don't you feel like...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 Jackson. Fantastisch. 3-in-1 uh, uh, aangevraagd door Dolly. Ja, mooi hè? Ja, prachtig hoor. Ik heb genoten, dankjewel. Ja? Ja, ik heb echt ja, dag, genoten. Ja. ja, ik ook. Ja, Heel aparte man die Joe Jackson. Het is allerminst het type van de rockstar. Uh, als je hem zo ziet. Dat zeker niet. En, <laughs> en uh, de muziek is ook nog niet echt dat je denkt van... Tja, dat ga ik nou eens op een feestje draaien. Nee, nee dat is waar. Nee, dat, nee, is, dat is, is waar. Het is echt heerlijke muziek op een... Uh, Koude middag en dat je lekker in de kamer dingetjes gaat doen. En dat ja. op de achtergrond. Ja, ja of, nou, het is ook wel om lekker naar te luisteren hoor. Want Absoluut, zijn, tekst, zijn ja. teksten liegen er ook niet om. Nee, wel, dat is waar. Uh, ik zet ook meestal een poptelefoon op thuis als ik ga luisteren. Want dan wil ik het ook echt horen. Ja, want nou, ja. die laatste, laatste real man. Nou, nou, dat zit er dus ding in dat je denkt van... Tjong, maar <laughs> um, in ieder geval een lekkere drie in een uh, dames en heren. Uh, u kunt ze weer insturen hoor. We hebben... De kast is weer bijna leeg, dus u kunt uh, u kunt weer nieuwe drie-in-eentjes insturen. Als u dat leuk vindt, moet u dat gewoon doen. U uh, stelt drie platen samen van één artiest of uh, drie platen met een gezamenlijk onderwerp. Uh, kou, uh, hitte, weet ik veel. Mag je zelf weten? Liefde. Liefde kan ook nog. Vrienden. Eh, vrienden, en ook nog. En dan, ga je dat, dan stuur je dat gewoon even aan ons op. En dat kan eh, eventueel via de CFM-app natuurlijk in, in een berichtje. Of u eh, stuurt het, zet het gewoon even als berichtje op onze Facebookpagina. Zet Zandvoort Luncht. Dat kan ook. En eh, dan komt het altijd wel bij ons terug terecht. En bent u vriendje van Dolly of van mij of van Ansela. Dan kan het natuurlijk eh, nog makkelijker. Dan stuurt u het gewoon even aan onze Nee, goed, even WhatsApp of zo, weet je wel. Dat kan ook. Ken ook, natuurlijk. Ken ook ja. nog. Ja. Nou, allemaal mogelijkheden. 3 uh, in 1. De kast is weer bijna leeg. Uh, ik heb er nog eentje liggen. En uh, die komt morgen aan bod. En dan kunt u dus gewoon weer uh, insturen. Vinden we leuk. Huh? Hoe meer. Heel leuk. Hoe meer, hoe liever. Ja. Hey, zullen we de mensen eens even gaan vertellen wat er aan de hand is in de Er is weer zoveel gebeurd. Het is, oh, het is ja, weer verschrikkelijk ja. Weet allemaal. je al dat de DTM oh, in de Zandvoort oh. komt? Gaat u maar rustig zitten. Ja, 10 en 12 juli. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het Regio met Dolly ten Pierik. Ja, goedemiddag luisteraars. Ik ga het regionale nieuws van donderdag 4 december aan u doorgeven. En u hoorde het net al van Ruud. De DTM komt weer terug jongens. Wat heerlijk. Uh, 10 en 12 juli, als ik het goed heb. Als ik het net voorbij zag komen. Het is pas net bekend. Goed, dan gaan we nu naar de dingen die net iets langer bekend zijn. Uh, we gaan even naar Alkmaar en daar is iets tragisch gebeurd. Gisteravond heeft een voorbijganger in Alkmaar in het park De Rekerhout... een babylijkje gevonden. Hij heeft meteen de politie gebeld. En uh, volgens po politiewoordvoerder Koos Venema zal de politie alles uit de kast trekken in het onderzoek naar het gevonden babylijkje. Op dit moment is een gebied rond de scouting afgezet met lint... en dat gebied zal nog worden uitgebreid om voor de onderzoekers een rustige werkomgeving te creëren. Of de politie, net als bij de vondst van de baby in een vuilcontainer in Amsterdam... een bezoek zal brengen aan jonge moeders, kon de politie nog niet zeggen. Op de zaak is een zogenaamd team grootschalige opsporing gezet... En dat betekent dat er zo'n twintig rechercheurs betrokken zijn bij het onderzoek. De Haarlemse rechtbank doet vandaag uitspraak in het pokerproces... rond de voormalige Haarlemse voetbalclub, de Young Boys. In totaal staan er veertien verdachten terecht... voor onder andere het organiseren van illegale pokertoernooien. Andere aanklachten zijn witwassen, afpersing, wapenbezit en wietteelt... Tegen hoofdverdachte Chris J. werd halverwege november een celstraf van 5 jaar en een geldboete van 30.000 euro geëist. Hij wordt gezien als het meeste brein achter de pokertoernooien. Chris J. wordt ook verdacht van afpersing met bedreiging van onder andere ex-voetballer Martin Vrijzen. In ruil voor sponsorgeld van een sportkledinghandelaar voor Young Boys zette Chris J. de voetballer onder druk om snel een vordering van 49.000 euro te incasseren. Nou, nou, het is allemaal wat. Erg sportief. Een automonteur heeft gistermiddag in een garage in Vijfhuizen mogelijk een grote brand voorkomen. Toen de auto waarin hij sleutelde vlam vatte, reed hij de auto als de wielen weer gaan naar buiten. Rond kwart over vijf ging het mis in de garage aan de achterasweg in Vijfhuizen. Toen de monteur de vlammen ontdekte, sprong hij op een heftruck, lifte de auto omhoog en reed de garage uit. Hoewel de brandweer werd ingeschakeld, kon niet worden voorkomen dat de auto uitbrandde. De garage liep geen schade op, wel stond het pand vol rook. De brandweer heeft het pand geventileerd. En omdat de automonteur mogelijk veel rook had ingeademd... hebben ambulancemedewerkers de man gecontroleerd... maar een rit naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Een automobilist die gisteravond over de zeeweg in Overveen reed... heeft naar eigen zeggen een hert aangereden. En daarbij is de auto flink beschadigd geraakt. Daarover twitteren wijkagenten Danny Dekkers en Diana van Kekeren. Toen de agenten op de plek van de aanrijding gingen kijken... troffen zij het dier niet meer aan. Dan het beste Chinese restaurant van Nederland. Dat is restaurant Muur geworden uit Putten. Maar waarom lees ik dat nou voor? Omdat de... Top 88 van beste Chinese restaurants. Dat is een initiatief van het vakblad Asian Horeca Vizier. En U Menu. U Menu, ja. In de top 10 stonden namelijk maar liefst 4 restaurants uit onze regio. Op nummer 4 stond De Draak uit Haarlem. Op nummer 6 restaurant Flower, ook uit Haarlem. Op nummer 8 uh, stond Chiling uit IJmuiden. En op nummer 9 Mandarin uit Heemstede. Gefeliciteerd allemaal. Eergisteravond rond kwart over elf hebben surveillerende agenten een 40-jarige Leidse dammer en een 62-jarige hagenaar aangehouden in Haarlem. In hun auto trof de politie inbrekerswerktuigen aan. Oh, sorry, het was niet in Haarlem, het was in Heemstede. Even ter correctie. En de mannen konden geen goede verklaring geven wat ze daar deden. Al eerder waren deze verdachten in beeld bij de politie voor hetzelfde feit. De verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten... en de inbrekerswerktuigen zijn in beslag genomen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. ZFN Westkust weerbericht. Ja mensen, gisteren had het al heel even gevroren op KNMI meet. Schiphol. Aan het begin van de nacht maakte de temperatuur namelijk een duikvlucht... en wellicht een spaarzame opklaring van plus 2 naar 0,1 graad. En direct daarna ging de temperatuur weer stijgen. In Hoofddorp werd om kwart over acht het maximum van 2,3 graden bereikt. Daarna ging de temperatuur opnieuw onderuit... en aan het begin van de middag kwam er zelfs een minteken voor het geval getal... En de rest van de dag vroor het overal in de regio. En zodoende hebben we dan eindelijk de eerste vorstdag van de winter 2014-2015 binnen. De noordoostenwind was matig en na zee vrij krachtig... en daardoor was het voor het gevoel nog veel en veel kouder. De gevoelstemperatuur lag rond de min 7 graden. Afgelopen nacht was het nog steeds bewolkt en vroor het licht. En ook vandaag overdag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 Samen met de Crusaders, Dit is ook een, uh, dat is een korte versie. Er is er ook nog eentje die is, uh, iets van uh, 11 minuten, geloof ik. En wij met de band hebben het record, hè? Want we hebben, hem ooit eens een keer, we hebben het ooit eens een keer voor elkaar gekregen... om hem uh, 25 minuten te laten duren of zo, dit nummer. <laughs> I lived!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 On Republic was dat en I Lived. I'm <laughs> ja. Laat hem even swingen met Diana Ross. Woehoe! I'm coming! I'm coming out! Come on! One, two, three, four. Diana Ross. Lekker swingen hoor. Zag Dolly een dansje maken met Rob Harms. Wel gezellig hoor. Prachtig mooi. Door Diana Ross en I'm Coming Out. En dat schijnt straks ook nog ergens anders op een lijst te staan. Ja, Dus om half drie hoor je hem weer. Ja, nou ja. Ach, goede platen kun je makkelijk, denk je, binnen twee uur horen. Dat is best mogelijk. We gaan er even uit voor het eerste, voor het nu, eh, het NOS-nieuws van de 1 uur. En di uh, de di di di di nieuws zien we u hopelijk weer gezellig nog een vrijwilligersvacature straks. En regio-nieuws uh, natuurlijk. We zijn blij in Zandvoort. Hè? DTM komt terug. Ja, ja. 11, 12 juli hè, volgend jaar. Woehoe! Het is nog even wachten, maar dan heb je ook wat. Ja. En uh, nou ja, ik ga eventjes een kopje koffie drinken en een pepernoot eten. Koffie en pepernoten, ja. Oh, Oké. Okay. Ik zou zeggen tot zo hè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 Basisscholen mogen gegevens van leerlingen doorspelen aan uitgeverijen. Het is niet in strijd met de privacywetgeving. Het moet niet te vaak gebeuren, dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Er is ophef over een computersysteem dat gegevens van leerlingen aan uitgevers doorgeeft. De Russische president Poetin heeft een maatregel aangekondigd om het slechte economische tij in Rusland te keren. In zijn jaarlijkse toespraak in het parlement nodigde hij Russen met veel geld in het buitenland nadrukkelijk uit om dat terug te brengen. Poetin beloofde hen een totale amnestieregeling. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt waaraan de baby is overleden die in Alkmaar is gevonden. Het vermoedelijk pasgeboren kind werd gisteravond in een park de Rekerhout gevonden door een voorbijganger. De politie heeft twintig man op de zaak gezet. De naam van de nieuwe film van James Bond is bekend. Hij heet Spectre. Spectre is een misdaadorganisatie die in de films al vaker voorkwam. Daniel Craig is weer 007. De Oostenrijkse Oscarwinnaar Christopher Waltz... bekend van onder meer Inglorious Bastards, speelt de slechterik. En de Franse Lea Sedou, bekend van La Vie D'Elle. en de Amerikaanse Italiaanse Monica Bellucci... die worden de Bond-babes. Opnames van de 24 e film beginnen maandag aanstaande... En de film komt in het najaar van 2015 in de bioscoop. Voor het eerst sinds 1975 gaat vanmiddag een capsule de ruimte in die mensen naar de maan kan brengen en mogelijk zelfs ook naar Mars. De Orion-capsule is de opvolger van de Space Shuttle. Zometeen wordt die gelanceerd voor een eerste testvlucht. Die is nog onbemand. NASA nou, wil vooral testen hoe het hitteschild zich houdt bij terugkeer in de dampkring. Het weer bewolkt. Op de meeste plaatsen is het droog. Het is iets boven het vriespunt. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag is er wat regen in het oosten.